Aanbod bij Rajim, in de naam Allah, de Al-Kareem. In Alhamdulillah, we nampen, we nassainen, we nastaafiren, we natoeben Ilyh, we nagauden Allah van de schorren van onszelf en van de zyaten Allah, vlam illallah, wa aashhadu anna Muhammad Rasool Allah, sallallahu alaihi wasallam. Emma bad mijn oogappel. Kun ik mijn pen wilde heffen om enkele woorden tot jou te richten? ...leek deze pen wel een rots die ik niet kon verzetten. Dit omdat ik besefte dat er een moment gaat komen dat jij misschien deze woorden gaat lezen... ...met dat degene die het heeft geschreven niet meer bestaat. Dat het hart waar het uit is gekomen, dat die is gestopt met kloppen. Week na week, maand na maand waagde ik een poging om deze woorden op te schrijven... En vandaag is het mij gelukt met de wil van Allah. Woorden te schrijven die ik tot jou wil richten. Dit uit vrees en uit besef dat er een moment gaat komen dat jij deze woorden wel kunt lezen, maar dat ik er niet meer ben. Als Allah mij daartoe in staat stelt, zal ik ooit, zal ik ooit het persoonlijk aan jou vertellen, mijn zoon of mijn dochter. Als Allah Azzawajal mij daartoe in staat stelt, zal ik ze ooit persoonlijk zeggen. En zo niet, dan is dit mijn testament wat ik voor jou achterlaat, mijn geliefde oogappel. Met een kokend hart en betraande ogen, bibberende lippen en trillende vingers schreef ik deze woorden. Mijn oogappel, ik heb lang nagedacht en gezocht... Wat is het meest kostbare wat ik jou zou kunnen achterlaten? En ik kwam tot de conclusie dat dit niet de bezitzaar is. Dat dit niet huizen zijn die ik jou kan achterlaten. Niet een bankrekening die ik jou achter kan laten. Niet een bepaald appartement in een bepaald land dat ik jou achter kan laten. Niet mijn auto, niet mijn kleding. Dat allemaal. Dit is niet voor mijn oogappel. Want jij bent mij mee veel meer waard. Ik ging op zoek naar iets veel kostbaars, Want ik wenste niet iets achter te laten voor mijn oogappel. Wat ieder, wat Allah azawajal aan iedereen geeft. Mensen die hij liefheeft en mensen waar hij een afkeer van heeft. Nee. Mijn oogappel. Die wilde ik iets achterlaten. Wat niet vergankelijk is. Mijn oogappel wilde ik iets achterlaten. Wat niet verderft. Mijn oogappel wilde ik iets achterlaten. Wat niet in waarde afneemt. Mijn oogappel. Wilde ik iets achterlaten. Wat past bij zijn waarde in mijn hart. Mijn oogappel. Ik heb gezocht... Ik heb gezocht naar het beste advies en de beste woorden. Want jij bent mij te kostbaar en te dierbaar. En ik heb ze dan ook gevonden. Ik heb ze dan ook gevonden. En omdat de adviezen honderden zijn, kunnen we kunnen deze vers in last zijn. Maar ik wil je niet belasten, mijn oogappel. Ik wil je woorden achterlaten die je snel leest of hoort. En waar je de rest van je leven daar profijt van hebt. Dus ik ging op zoek naar de beste adviezen. En als jouw vader of als jouw moeder op zoek gaat naar het beste adviezen, dan kiest ze de beste bron en de meest zuivere bron, het boek van Allah. En als ik die door begon te bladeren, met welke adviezen ik daarin terug zou kunnen vinden voor mijn oogappel, kwam ik daar inderdaad een samenvatting van datgene wat mijn hart jou allemaal wil vertellen tegen. Een samenvatting in enkele in enkele ayat het waren woorden en adviezen van een wijze man. Niet zomaar een man. Van een man, een wijze man genaamd Lokman. Deze gaf hem, hij ook aan zijn zoon, ook aan zijn oogappel. Het feit dat deze man door Allah, zelfs bij naam wordt genoemd in de Koran, sterker nog een eigen hoofdstuk krijgt. Getuigd van het feit dat Allah van hem houdt. En deze adviezen van een persoon komen waar Allah van houdt. En daarom richt ik dezezelfde woorden, o oh geliefde oogappel, voor jou. Van een persoon die waar Allah van houdt. Die zijn naam gegrafeerd staat in de Koran tot de dag des oordeels. Die hij gaf aan zijn oogappel. Dezezelfde woorden grijp ik dan. Pluk ik uit de Koran en richt ik die tot jou, geliefde Oogappel. Het zijn daarom de beste adviezen. En als we die dan doorbladeren, dan zien we dat deze adviezen, hoe beginnen die? En zien we dat Allah azawajal in de Koran vermeldt, dat Luqman zijn oogappel eigenlijk met hem gaat zitten, tot hem richt, diep in zijn hart. Doorkomt met de woorden van Allah. Azawajal. Het eerste advies, mijn oog op. Het eerste advies wat ik jou wil geven, is wat Luqman ook aan zijn zoon gaf. Ja, Booney, mijn lieve zoon... De overtreffende trap van zachtheid richting jou, mijn oogappel. O, dochter van mij. O, zoon van mij. <middellijk> Laatou shirik billah. Ken geen deelgenoot aan Allah, en zo Ja, mijn zoon, mijn oogappel. Het eerste advies willen wat ik jou wil geven. Dit, wanneer je daartoe in staat bent, of wanneer je daartoe vervalt... ...is het verlies in de dunya en el akhira Ja, je kan fouten hebben. Je kan tekortkomingen hebben. Je kan zondes hebben. Maar val alsjeblieft niet in de shirk. Ga geen graven aanbidden. Geen doden aanbidden. Ga geen allerlei bijzaken of bijgeloof nemen. Mijn zoon, leer jouw Heer kennen. Het eerste advies wat ik jou achter wil laten... ...vanuit het centrum van mijn hart, mijn zoon. Als je vader er dadelijk niet meer is... ...en je moeder er niet meer is... ...als je Allah hebt, heb je alles... En als jij Allah hebt verloren, heb je alles verloren. Mijn zoon, ik wil jou herinneren. Dat de eerste, toen jij uit je moeder kwam. en daar begon te huilen. dat deze vader van jou. het eerste wat in hij in dat oortje van jou heeft gefluisterd. waren de woorden: Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah". Deze eerste woorden fluisterde ik. toen jij huilend uit je moeder kwam. Op deze aarde. Deze woorden. Vanaf daar probeerde ik jou... Te verbinden met Allah. Vanaf daar probeerde ik jou te doen beseffen. Dit is het eerste... Wat in dat hart via dat oor... Vanuit mijn, vanuit mijn hart. Via jouw oor. Richting dat hartje moest van jou. Hopende... Dat jij daarna... Hopende dat jij daarna in contact bleef met Allah. Dat jij Allah ging leren kennen... Dat je je ging verdiepen in zittingen van kennis, lezingen, studies en noem maar op om Allah te leren kennen. Mijn zoon, leer Allah kennen. Mijn oogappel, leer Allah kennen. Leer van hem houden. Leer op hem hopen. Leer op hem vertrouwen. Want ik kan jou zeggen dat ik dan met een gerust hart mijn graf in ga liggen. Dat ik weet dat ik een zoon of dochter heb achtergelaten. Die is verbonden met zijn Heer. Geliefde oogappel. Als het de eerste woorden waren... die ik fluisterde persoonlijk in jouw oor... met de Adaan die ik toen heb verricht... hopende dat als dat de eerste woorden van jou waren... dat dat insha'Allah ook jouw laatste woorden zullen zijn op deze aarde. Ik hoop dat als jij daardoor verbonden blijft... en Allah leert kennen, op hem vertrouwt... op Hem, naar hem op zijn pad leeft, zelfs uitgeleid... zonder te kort komen en telkens naar hem terugkeert... Ik hoop dan. En ik heb het vertrouwen in Allah Dat hij je dan in staat zal stellen. Om inderdaad niet alleen de eerste woorden die je hoorde. Dat dat la ilay zullen zijn. Maar ook je laatste woorden. Ik hoorde Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zeggen. Men kana akhiru la ila daghal al jannah. Mijn zoon. Ik hoorde de profeet sallallahu alayhi wa sallam zeggen. Wiens woorden, de laatste woorden la ilay zullen zijn. Zal het paradijs betreden. Gun jouw vader. Gun jouw moeder. Dit, deze rust, dat als ik dadelijk mijn laatste adem uitblaas en in mijn graf lig, dat ik een zoon of dochter heb achtergelaten die dat op die manier met Allah verbonden blijft. Geliefde oogappel, ik zeg niet zomaar, dit zijn de woorden van Lokman, ik verbind je niet zomaar met Allah. Want ik weet, dan heb je mij niet nodig. Ik weet, dan heb je je vader of je moeder niet nodig. Ik weet dat het misschien een korte tijd is, en misschien nu, terwijl jij deze lezingen beluisteren bent. Of terwijl jij deze woorden aan het lezen bent. Dat je vader nu al lang behoort tot een andere wereld. Maar dat jij, dat hij jouw woorden heeft achtergelaten van Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, die zei. Toen hij zijn neefje adviseerde en woorden meegaf die hem zouden helpen, zei hij. Ihfadillaha yahfadk. Mijn neefje, of mijn oogappel. Wees waakzaam over de zaak van Allah. En Allah zal waakzaam zijn over jou. zal jou beschermen. Bescherm de zaak van Allah. Ehfadillaha ehfadk hoe tajidhu tujahak. Wees waakzaam over de zaak van Allah. Over la Allah, Over je dien. Over je islamitische identiteit. Allah zal met jou zijn. Zelfs als jouw vader niet met jou is. Allah zal met jou zijn. Zelfs als jouw moeder al heen is gegaan. Allah zal met jou zijn. Zelfs als je familie in een ander land leeft. Of misschien door de oorlog of door welkomstandigheden dan ook. Niet meer in jouw buurt is. hoe tajidhu tujahak. Wa elte, sa'alta, fas'alillah, mijn oogappel. Als je dan toch dan gaat vragen, vraag Allah. Vraag niet een dode, vraag niet een geleerde, vraag niet in, vraag eerst Allah. Vraag niet een wie dan ook. Eerst Allah, vertrouw op Allah. Wa ieda als je je hulp zoekt, zoek hem als eerste bij Allah. Maar je vader is er dadelijk niet meer en je kun je niet vragen: papa help. Mama, kun je me dit voor mij betekenen? Ik verbind jou daarom met Allah, die is er altijd namelijk. De eeuwig levende, die gaat jou niet verlaten en zal jou niet verlaten wanneer je met hem verbonden blijft. Met jouw vader, die zal er dadelijk niet meer voor je kunnen zijn. Wa'alam, mijn oog op. Wanneer je verbonden blijft. Wa'alam, dan geef ik jou iets mee. En, besef, en steek jou een hart onder, het riem. onder de riem. Wat Allah Azzawajal dan ook zegt... Waalm, en de Amele wasgemaakt, als de wereld bij elkaar zou komen om jou in dienst te bewijzen, dan zullen zij die dienst niet kunnen bewijzen behalve als Allah azza wa jalla dat toelaat. Waalm, en de Amele wasgemaakt, als een de wereld bij elkaar zou komen om jou in dienst te bewijzen, dan zullen zij die dienst niet kunnen bewijzen behalve als Allah azza wa jalla dat toelaat. Iedereen, niemand zal je kunnen helpen mijn zoon. Niemand. Als Allah is zo, zullen je niet toelaat. En weet ook mijn zoon, want dit is weer nog belangrijker. Al zou de wereld bij elkaar komen. Al zou de klikjes gevormd worden. Als zouden de landen bij elkaar komen. als zouden de vijanden bij elkaar komen. Om jou iets aan te doen, mijn oogappel. En je vader dan dadelijk niet meer is om voor jou zijn leven te geven. Jouw familie dadelijk niet meer is om jou te beschermen. Mensen er niet meer zijn om jouw rug te dekken. Weet dat Allah jou heeft gezegd. Wa'alam umma la ala bi Om jou te steken, om jou neer te halen, om jou weg te wegen, om jou zwart te maken. Om jou te doden, om wat dan ook. Besef dat Allah jou zegt. Ze zullen je nooit kunnen raken behalve met datgene waar Allah het toelaat. Vind daarom je rust. Als je vader er niet meer is, je moeder er niet meer is, Allah is met jou. De wereld mag bij elkaar komen. Maar ze zullen je niet kunnen treffen met datgene, behalve met datgene wat Allah voor jou voorbestemd heeft. Rufi'atil aqlam wa jufbatis soham. De pennen zijn gedroogd en de bladeren, zijn, de bladeren zijn, verheven, zijn verheven en de bladeren zijn gedroogd. Geliefde oogappel, als we doorgaan naar het tweede advies, vinden we daar het advies van Lokman. Als hij dan zijn oogappel het advies wil geven, zegt hij... Wat en volgende advies, mijn oogappel. Allah Azzawajal, die in de Koran vermeldt dat Logan het advies geeft aan zijn oogappel, wat ik nu rechtstreeks naar jou stuur. Was zijn al een husna. Niet voor mij, voor je ouders. Misschien is je vader er nu niet meer als jij deze lezing in het beluisteren bent of als jij deze teksten in het horen bent. En die moeder van je, die moeder van je, kijk uit met welke woorden je tot haar richt. Kijk uit dat je dat hart dat je al keer op keer tot huilen hebt gebracht toen jij de straten opging en toen jij de nacht opging en toen jij allerlei wegen bewandelde en haar tranen hebt achtergelaten. Kwaak, wees waakzaam over dat hart. Wees waakzaam over dat hart dat glimlachte toen jij er al nog niet was. Wees waakzaam over dat hart... dat verscheurd raakte alleen maar bij jou elke traan van jou. Wees waakzaam over het hart... dat zichzelf verscheurde om jou heel te laten. Om jou te beschermen en te verwarmen. Wees waakzaam over het hart dat het verscheurd... en haar familie heeft achtergelaten... of haar banden heeft verbroken met omgeving en vriendinnen. Om jouw hart... Te helen en om jouw pijn te verzachten, wees daar waakzaam over. Ongeacht of je vader er nog is of niet. Ongeacht of je vader nog met jouw moeder is of niet. Wees waakzaam. Wees waakzaam over haar. En over haar moeder. En over haar vader, want dat zijn ook jouw ouders. En over mijn vader en mijn moeder, dat zijn ook jouw ouders. Zelfs als ik er niet meer ben, mijn zoon. Geliefde oogappel, als we doorgaan. Dan vinden we dat Hij dan ook zegt: "Wat tabi asabi la ja. man ala b'ileyya tumma ileyya maraji aukum, faunabbi bima kun tamalun." En dan, mijn oog heb "Wat tabi asabi la man ala b'ileyya." Volg, volg, volg degene die zich die terugkeren naar mij. Met andere woorden, kijk in jouw omgeving, kijk in die matties van jou, die naasten van jou, kijk in die vriendenkring van jou, kijk in die kring van jou of er broeders en zusters zijn, die inderdaad constant met besef leven voor Allah, constant zelfs als ze een uitschleider maken of dat ze een fout maken, dat ze wel in contact blijven en, en Abu Ilayh constant terugkeren naar Allah en tawbah verrichten. Omring je met dit soort mensen. Omring je met dit soort mensen die constant, constant met Allah in contact blijven. Ik kan jou zeggen, mijn oogappel, straks als ik er niet meer ben... Dit is wat ik je aangeef, dat dadelijk diezelfde vrienden, misschien zelfs de vrienden... ...voor wie jij jouw band met mij hebt verbroken of verwaarlo, laten verwaarlozen. Want mijn adviezen kwamen niet meer door. En je koos voor hen. Je koos voor hen in plaats van de woorden van jouw moeder. Maar niet uit. Weet dan en besef dan dat Allah az. Az. jou aangeeft dat er een moment gaat komen... ...dat jij diezelfde vrienden, dat dat je grootste vijanden zullen zijn. daar op een dag, op een dag dat ik... ...jou niet meer kan beschermen. Dat ik zelfs jou niet meer kan helpen. Dat ik die nu in staat is om te sterven voor jou. Om de, alle ziektes op te nemen voor jou. Alles voor jou in de plek te willen van, van ellende of van pijn of van zorgen van jou op mij te willen nemen. Op die plek zal ik jou zelfs niet meer kunnen baten. Maar jij die mens zit waarvoor jij de islam of je ouders of alle zaken hebt verlaten. Jou niet meer kunnen baten. Mijn zoon, mijn oogappel, mijn dochter. Als ik jou in contact heb gebracht met Allah. Jou herinnerd heb aan je ouders. Jou heb gewaarschuwd voor wat je omgeving. Dat zijn allemaal zaken. Waar ik je nog meer over wil vertellen. Is jou in contact brengen over deze Heer waartoe, waartoe hij in staat is. En dan lezen we verder dat het volgende advies is. Ja, Bounay, in. Ik kom niet koala heb in mijn horen, daar in feite ik hoef in oof is, maar in oof Ja, Tibi Allah, ja, Tibi Allah, in Allah, en al die van Gavir. Mijn oog op, besef met wie je te maken hebt. Besef dat jij met een Heer te maken hebt, die als er iets slechts is, Iets is dat slechts het gewicht heeft van een mosterstage. Wat niet te, met een oog te aanschouwen is. En dit zelfs in een rot zich ergens bevindt. Of in de hemelen bevindt. Of ergens op aarde bevindt. Allah azawajal, Die kan het tevoorschijn brengen. En die zal het tevoorschijn brengen. Mijn oogappel. Voor de ogen van je vader kun je verstoppen. Voor de ogen van jouw moeder kun je verstoppen. En je kunt reizen naar een andere stad. Je kunt allerlei andere plekken nemen. Je kunt allerlei trucjes verzinnen en allerlei zaken om te verbergen. Maar, ik wil jou niet mij laten vrezen. Ik wil jou niet jouw moeder laten vrezen. Ik wil jou niet Allah alleen laten vrezen. Ik wil jou een contact en een besef brengen met Allah, dat Allah in staat is. Mijn, jouw vader niet en jouw moeder niet. Maar Allah in staat is om iets wat jij niet eens kunt zien met je ogen, waar het zich ook bevindt, in de hemel of in de aarde, weer tevoorschijn kan en zal brengen. Mij Kun je ontlopen. Maar er gaat een moment komen, mijn oogappel, dat jij je boek gaat krijgen en waar het in vermeld staat. En jij het moet voorlezen, niet alleen voor je vader, maar voor de mensheid, als jij bij hem komt te staan. Besef dat, mijn oogappel. Ja, Boonai. Ja, Boonai. Akimis sala. Mijn volgende advies, mijn oogappel. Akimis sala. Het gebed... Het gebed om dat te onderhouden. Het gebed niet om het te verrichten omdat je vader dat van jou wenst. Nee, ik zal mijn best eraan doen. Dat jij een vader ziet die zijn gebed onderhoudt. Ik zal mijn best doen. Dat jij een moeder hebt die jij ziet dat inderdaad zij het gebed verricht. En jou van kleins af aan met de eerste stappen die jij ziet. Ja, je zult inderdaad zelfs kruipen als wij in bidden zijn. Je zult onze rug betreden als wij in bidden zijn. Je zult spelen en zelfs een record mee verrichten. En wij vol trots... Vol geluk daarna uitkijken. Ja, dat is een fase. Maar dan... Hopen we dat jij dit doortrekt. En dat jij, zelfs als wij er niet meer zijn, dat jij het gebed volhoudt. En blijft beseffen dat het niet iets is dat jij moet verrichten wanneer je vader vraagt, heb je het, heb je het gebed verricht En je zegt ja. En als hij naar boven loopt, jij snel gaat zitten. En doet alsof je de Koran bent, het reciteren of de taaia. En zegt, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Jouw vader kun je wel passeren. Maar het gebed is niet voor jouw vader. Het gebed is voor jou mijn oogappel. Dit is Jouw bescherming. Ik weet dat jij namelijk kostbaar bent voor mij. En ik weet en ik geef jou een voorbeeld mijn oogappel. Dat de meest kostbare auto die je maar kunt verzinnen. Wel welk merk dan ook. Wat die, hoe die ook uit is gerust. Met alles erop en eraan. Met alle luxe eraan. Ik kan jou garanderen dat er nog geen auto bestaat. Die niet bijgetankt moet worden of hij komt leeg te staan. Langs de kant te staan. Hij kan rijden. Je kan genieten. Je kan alle opties genieten. Van beeldschermen, eco's, leren, dingen, zelfs minibars erin. Alles kun je erin hebben. Maar ik kan jou garanderen, mijn oogappel, dat ook zij moeten tanken. En ook zij na een tijdje, als zij dit niet doen, stil komen te staan. En hoe, en hoe. Verschut is het wel niet als een dure, kostbare auto langs de weg staat. Niet omdat die auto pech heeft, maar omdat die niet heeft bijgetankt. Mijn oogappel, jij bent mij te kostbaar. En ook jij moet bijtenken. Jij hebt Allah nodig. Jij wilt in gesprek met Allah. Allah, die houdt van jou en nodigt jou uit. Constant. Dus blijf met hem in contact. En laat het gebed. Zelfs als jouw Allah jouw vader heeft ontnomen om terug te keren naar Allah... Blijf contact houden met het gebed en laat dit niet, laat, bleek, verbreek die band niet. Mijn oogappel, Allah Ik kan jou daar van alles over vertellen, maar ik hou het beperkt om het feit dat dit dadelijk dat eerste is waar jij naar gevraagd wordt. Niet naar je omgang met mij, vergeet mij, vergeet jouw vader en jouw moeder. Het eerste waar jij naar gevraagd wordt straks, is naar het gebed, niet naar papa of mama. En daarom verbind ik jou liever eerst met het gebed, dan pas met mij. Jouw gebed, daar word jij naar gevraagd. Hoe was jouw gebed? En daarna gaan we kijken naar alle andere daden. Dus, mijn oogappel, wees voorbereid op de vragen die je dadelijk moet beantwoorden over dit gebed. Hou eraan vast. Zoek je hulp daarin. Zoek je steun daarin. Glij je uit. Doe je nog zonderd geen probleem, mijn zoon. Als je maar het gebed niet verplicht, ver ver verbreekt. Schiet je te kort? Ja, ga terug naar het gebed. Heb je gezondheid? Ga terug naar het gebed. Heb je hulp nodig? Ga terug naar het gebed. Je bent het dichtst bij Allah in jouw gebed zoals Mohammed sallallahu alaihi sallam zegt. Aqrab maa yakounu queen... al abdu wa huwa sajid, ila Allah wa huwa sajid. Het dikst bij Allah is een izin diena in de sujoet bij Allah. Je staat dan bij Allah. Jouw vader kan niks voor je betekenen en straks al helemaal sí niet deze zwakke dina Blijf daarmee verbonden. En dan geeft Lokman het advies, wat ik ook mijn oogappel wederom geef. <zoran> Wat bin marov. Mijn oogappel. Blijf alsjeblieft iemand die uitnodigt naar het goede. Die waagt over het goede. Die zich niet laat misleiden om het goede tegen te werken. Want hoeveel zien we wel niet. Die zelfs goede daden van mensen. Goede daden van broeders. Goede daden van zusters. Willen bestrijden. Zwart maken. Tegenhouden. Tegenwerken. Alsjeblieft wees niet tot die lage soort. Ik heb jou niet op deze aarde gebracht om te, om te behoren tot die goedkope soort. Wees. Van een hogere kwaliteit. Wees van iemand die zelfs het goede van wie dan ook. Wie dan ook. Zelfs iemand waar hij niet mee eens is. Zelfs iemand waar hij misschien mee van mening verschilt. Zelfs iemand die hij misschien persoonlijk niet kent. Die het goede van hem ondersteunt. Of haar ondersteunt. Wees zo'n persoon dan ben je van een hoger niveau. Mijn oogappel. En het verderf dat je er iemand bent die dat constant beseft. hey? En het verderf, zelfs als ik het zelf bega, ik bestrijd mezelf om dat niet meer te doen. En als ik zie dat anderen dat begaan, dan doe ik mijn best om het te voorkomen om het te verbeteren. Maar ik ga niet mee in het verderf en ik praat het niet goed en ik ga het zeker niet verdedigen. Zeker niet verdedigen, zelfs als ik te zwak ben om het zelf nog te begaan, maar ik hou me dan neutraal daarin. O, oh, mijn zoon, wees zo iemand, mijn dochter, wees zo iemand. Was weer weet. En besef dat je daar wel geduld bij moet opbrengen. Want deze weg, ja. Deze weg, wanneer jij behoort tot de mensen... ...die inderdaad voor het goede staan en het slechte verwerpen. Wees dan voorbereid dat er mensen je gaan aanvallen. Zwart maken. Weg willen vegen. Mensen je gaan boycotten. Mensen je gaan bekritiseren. Mensen er alles aan zullen doen om je te laten vallen. Besef dat. Besef dat. Maar heb geduld. Heb geduld daarin. Mijn zoon of dochter... Want dit gaat jou treffen. Dit gaat jou treffen. Maar wees dan een persoon die daar inderdaad op voorbereid is. En daar alleen maar beter van wordt. En dan het volgende advies. En dan mijn zoon. En dan mijn zoon, mijn dochter. Wees niet tot de mensen. Wees niet onder die mensen die zich wegdraaien van de mensen. Die hoogmoedig zijn, arrogant zijn, die zich superieur voelen als ze net een paar zinnen van kennis hebben, een paar ahadith kennen, een paar ayat kennen, een paar lezingen beluisteren, een paar weken het gebed verrichten of een paar weken de hijab of de niqab dragen, dan ineens verandert in een persoon die de nekken geeft aan anderen, die de hulp niet biedt aan anderen, die zich te superieur of te goed voelt en inderdaad mijn partij of mijn zin of mijn manier is de enige manier en daarmee constant van zijn rug eigenlijk keert naar, oh, wees alsjeblieft niet die persoon, wees de persoon die, ze, die constant zijn hart opent voor de anderen, zijn gezicht, zijn ogen inderdaad neerleggen in de handen van anderen om hen, om hen te helpen, wees niet op die personen die inderdaad vol arrogantie rondlopen alsof ze weet ik veel wat zijn. In Allah لا Allah Azza wa Jal die houdt niet van dit soort personen. Die dus rondlopen hoogmoedig, arrogant en opscheppers. En het laatste, het laatste advies, mijn zoon, mijn oogappel. Mijn zoon. Wees niet onder die personen die alleen maar schreeuwt. En inderdaad, misschien met een klein beetje kennis wat hij opdoet begint te schreeuwen via internet of dagelijks of in leven tegenover de ouders, tegenover de omgeving, tegenover geleerden, tegenover, een, tegenover mensen die ouder zijn. Wees niet een schreeuwer. Die hebben er gezat. Jij, mijn zoon, jij, mijn oogappel. Ik investeer in jou om te behoren tot iemand die niet zijn stem verheft. Maar zijn kwaliteit verheft. Niet zijn stem verheft. Maar zijn achlaak verheft. Niet zijn stem verheft. Maar zijn zachtaardigheid verheft. Niet zijn stem verheft. Maar zijn hart opent vol warmte daarvan afspelen. Mijn zoon. Jij moet een andere persoon daarin zijn. De personen die hun stemmen verheffen in discussies. En daarmee denken dat ze daarmee winnen. Die zijn er zat. Jij bent van een ander niveau. Jij bent van een andere kwaliteit mijn dochter. Ik wil niet dat jij behoort tot die groep. En dit, natuurlijk, ik weet, ik kan nog uren doorgaan met adviezen voor jou, maar ik wil je niet belasten, mijn oogappel. Ik wil niet allerlei adviezen nog op jou afvuren, mijn oogappel. Ik wil het beperken door deze samenvatting, want daar zit alles in, wat iedere ouder en iedere persoon die van zijn dochter of zoon houdt, hem of haar zal nageven. Dus, wat ik wel weet, wat ik wel weet, ik hou het hierbij, met deze adviezen, maar ik weet namelijk, dat namelijk door de geschiedenis heen, van de profeten of de sahaba of de frome voorgangers tot de dag van vandaag zie ik dat er mensen zijn die toen iets hebben gezet maar waar ze tot de dag van vandaag nog aan herinnerd worden die toen een, een stempel hebben gedrukt in hun omgeving een afdruk hebben achtergelaten en tot de dag van vandaag tot de dag van vandaag nog herinnerd worden en dat is mijn grootste vrees mijn zoon mijn dochter dat jij zult sterven als een grijze muis hoeveel sterven er Hoeveel zijn al gestorven terwijl ze nog leven tussen ons, maar die zijn al dood. Ze moeten alleen nog begraven worden, omdat ze geen meerwaarde zijn. Jij, mijn oogappel, wat ik hoop, wat ik wens, waar ik investeer, dat jij een persoon bent die straks als hij zijn laatste adem uitblaast of zij zijn haar laatste adem uitblaast, dat jij of zij een persoon bent die namelijk de naam door blijft echoen, zelfs als jij onder de grond ligt. Die een meerwaarde is geweest, die namelijk daarmee terecht is gekomen bij een positie waar Allah van houdt en Degene waar Allah het meeste van houdt, is die persoon waar de mensen het meest profijt van hebben. En jij mijn oogappel, ik hoop en ik wens en ik kijk ernaar uit dat jij zoveel mensen van dienst bent. In jouw straat, in jouw stad, in jouw omgeving, in jouw land en misschien wel in de wereld. Mijn oogappel. Je bent het mooiste geschenk. Je bent daadwerkelijk datgene waar ik dagelijks aan denk... Jouw pijn, die voel ik tot aan mijn botten. Maar jouw lach en vreugde, die zijn zichtbaar, maar die zijn niet te ontvatten. Mijn oogappel, mijn lichaam, mijn bezit, mijn leven, mijn leven, die offer ik op voor jou keer op keer. Met maar één wens, dat jij en ik sterven met de tevredenheid van onze Heer. Mijn oogappel, voor ik afsluit, wil ik je nog herinneren aan iets en daarna wil ik je vragen om iets. Mijn oogappel, jaren keek ik uit naar jou. Nog voordat je er was, beproefde Allah Zouazel mij met jouw afwezigheid. Maar dat bracht mij dichter bij Allah. Lang heb ik geen kinderen kunnen krijgen. Lang heb ik op jou moeten wachten. Ik was getrouwd en jaren keek ik uit om jou te krijgen. Allah die beproefde mij. Met jouw afwezigheid, maar dat bracht mij dichter tot Allah. Omdat ik gek ben op kinderen en omdat mijn werk altijd was met kinderen en omringd was door kinderen, was mijn wens om jou te ontmoeten groter dan een gemiddelde vader. Ik ging jaren door een moeilijke periode. Omdat ik ook wenste dat ik een oogappel zou krijgen... ...die ik kon overgieten met liefde. Met liefde... ...warmte en adviezen. Een oogappel... ...die ik in dienst zou stellen voor, van Allah... ...die ik zou oplaten groeien op de weg van Allah... ...die ik zou verbinden met Allah. Ik helde... ...ik smeekte Allah aan bad tot Allah... ...om een oogappel... ...die ik dan aan de islam wil schenken die als soldaat Allah zou dienen. Zelfs als ik onder de grond zou liggen. Wallah laat in mijn oogappel. Ik heb Allah zelfs gezegd en gesmeekt... dat als jij niet een meerwaarde bent voor de islam... dat ik liever dan met die pijn door zou blijven leven... en sterven geen kinderen zou ik willen krijgen. Maar kort daarna... Werden we aangenaam verrast en werden we verblijd met een geschenk van hem. Ik beloofde Allah dan ook meteen dat ik alles wat binnen mijn vermogen zou liggen om jou in dienst van Allah te stellen. En je kwam ter wereld. En vanaf toen veranderde alles in een opeenvolging van vreugde en genieting. Je eerste huil, je eerste bosvoeding, je eerste boertje wat je liet, je eerste slaap dat je ging slapen en ik uren naar je kon kijken. De eerste keer dat je wakker werd, je eerste lach, je eerste blik, je eerste stem, je eerste gebrabbel, je eerste woordjes, je eerste stapjes, je eerste douche, de eerste keer op de wc alleen, de eerste keer buiten. De eerste keer dat jij op je, je fiets stapte met wieltjes en de eerste keer dat jij zei, Abby, ik kan het zonder wieltjes. De tijd vliegt. Maar ik besef dat ik dankbaar moet zijn. En ik wacht vol geduld. Je eerste woordjes. Je eerste sora die je hebt geleerd en elke avond als ik jou naar zijn bed breng, jij met mij reciteert. En mij telkens verrast als ik weer thuis kom met weer nieuwe ayat die jij reciteert. Maar ik kijk geduldig en wacht op de volgende momenten. Dat ik jou zie in jouw eerste gebed alleen. De eerste keer dat jij de Koran helemaal af zal sluiten. Je eerste diploma, je eerste Qiyam al-Layl, de eerste Ramadan die jij vanuit jezelf helemaal vast en beseft en misschien zelfs een traan laat weten het taraweeh -tar je eerste gif, je eerste project op de weg van Allah. Ik kijk ernaar uit als vader en hopelijk als ik het niet meer meemaak... zal ik daar in mijn graf ineens Hassanet binnen zien komen... en mij zal verteld worden die ene zoon of dochter die je hebt achtergelaten. Dat project, dat loopt. Mijn zoon, ik kan nog uren doorgaan, maar ik wil me afsluiten met één vraag naar jou. En dat is een wens. Ik heb een wens en ik vraag Allah... Was ik maar de zon. Zodat ik altijd op jou kon schijnen. Je verwarmen en verblijden. Zelfs als ik niet meer in jouw buurt ben. Ik hoop op één gunst van jou. Eén gunst van jou. Dat is namelijk een hadith van Mohammed. Wa waarin hij vertelt. Ida maat al insaan in qata ameluhu, ameluhu. illa min thalat ik dadelijk kom te sterven, stoppen mijn daden behalve drie. Sadaq een doorlopende daad, en daar doe ik mijn best voor om dat zelf al te regelen, mijn zoon. Maak je daar maar niet druk om. Oilmoenjoen Tsef, kennis wat je achterlaat. Ik doe mijn best zelf daarvoor met mijn zoon. Daar hoef jij niet voor te zorgen. Maar waar ik jouw hulp voor nodig heb, waar ik van hoop dat jij, mijn zoon of dochter, dat je me daar niet vergeet is het laatste, want dat is datgene wat jij mij kan geven. Aweladun salihun Aweladun salihun yad'ula Een zoon of dochter die ik achterlaat, die mij dadelijk in mijn graf voorziet van Hassanat in haar doa'a. Dat is waar ik jou voor nodig heb, mijn zoon en dochter. Ik hoop daar te komen... bij Allah... en dat ik verblijd word met bergen van Hassanat. en ik tegen Allah... zeg maar Allah... ik schoot te kort... ik ben Ali... ik ben een Khattab die zoveel zondes heeft... ik ben Ali die tekort schoot... in de Koran... in de Salah... in Biddelwalidein... in zoveel zaken... Maar dat Allah mij dan zegt... mijn dina... Ha -ha -bi -i dit is door jouw zoon of dochter... die je hebt achtergelaten... vanwege haar... Dua is deze berg van Hassanet... mijn oogappel... Gun met dit, als je van me houdt, dit schreven hart, in ieder geval dat van je houdt. Ik vraag Allah, jalo, om jou en mij te verblijden daar op een andere plek. Eerst in het dunia, om van elkaar lang te genieten op de weg van Allah en anders in al-Aghira.